Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. FC Volendam heeft een nieuwe voorzitter en hij klinkt zo... Ja, denk je, klinkt als Jan Smit. Nou, het is hem. Hij kan zijn CV updaten. De zanger was al de baas van de commerciële afdeling van de club. En ook wilde hij het eigenlijk niet. Hij wordt dus de voorzitter. En op een mooi moment, want voor het eerst in 13 jaar speelt Volendam na de zomer weer in de eredivisie. De Europese Commissie tikt Apple op de vingers. Het heeft te maken met de NFC-chip in iPhones. Met zo'n chip kun je bijvoorbeeld contactloos pinnen. Maar bij Apple kan dat alleen met Apple Pay en niet met apps van andere aanbieders. De commissie noemt dat machtsmisbruik, omdat concurrenten zo geen eerlijke kans krijgen. Apple krijgt nog geen boete, maar dat zou in de toekomst wel kunnen. Een buurthuis in Amsterdam is op slot gegooid omdat er harddrugs werden verkocht en illegaal gegokt. Werd ontdekt na een onderzoek van de politie. Het is niet bekend hoe lang het buurthuis dicht blijft. En heb jij voor je instaplaatje in de Bollevelden niet allemaal tulpen vertrapt? Nou, dan ben je niet de enige. Ik vind dat het beter gaat als de voorgaande jaren met de toeristen. Je hoort het, in de streken hebben ze het idee dat toeristen zich een stuk beter gedragen. Het liep de afgelopen jaren ook wel erg uit de hand. Ik heb in, wel eens meegemaakt dat uh, familieleden van mij heel erg boos werden... omdat mensen soms toch wel hele rare dingen doen in het veld. Uh, dus gewoon dat ze de kinderen dwars door de tulp heen laten rennen... Ja. Dan uh, moet je mijn man niet hebben, want dan wordt, wel, dan wordt hij wel echt boos. De kwekers waren er helemaal klaar mee, zijn waarschuwingsborden neergezet... en ambassadeurs lopen rond om uitleg te geven aan toeristen. Het weer, lekker dagje vandaag, weinig wind, aardig wat zon, al trekt er wel wat bewolking over. Langs de kust is het vanmiddag een graad of 15, verder landinwaarts kan het 20 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarse 4 kilometer file. de vertraging is 10 minuten. Van de naar Weesp rijden minder treinen door een kapotte bovenleiding en rijden wel bussen. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Met Deze single gingen we terug naar de jaren 80. Aan het begin van een nieuwe aflevering. Een feestelijke aflevering van Standvoort op zaterdag. Je hoorde de whispers inderdaad met de Rocksteady. Gefeliciteerd, Albert Jan. Ja, dank je. Ja, ik ga niet voor je zingen, want zingen dat kan ik niet... Ik ga wel straks een paar platen voor je draaien. Eens in het zoveel jaren is het zo dat ik in het weekend jarig ben, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, we gaan er zeker een feestje van maken vanmiddag. En het was altijd nog een mooie vrije dag en zo. Maar ja, toen kwam Jan Willem aan, aan, aan de macht. En toen Vroeger was... hingen we de vlag uit voor je. Ja, het is nu gewoon een werkdag geworden. Ja, ja, ja. Ja, ja, nou. ja, ja, Nou, wel verrast vanmorgen thuis. Ja, ja, zeker. En nu net nog door jou. Dus Kijk. wat dat betreft mag ik er zeker niet klagen vanmiddag. Helemaal goed. Nou, ouwe, ouwe, zeg maar wat we gaan doen vanmiddag. Uh, ja, nou ja, we hebben gewoon weer een, een overvol programma. Er wordt niet gevoetbald vandaag trouwens. Want het is uh, meivakantie, vakantie, hè? Ja. Dus we hebben geen Jan van der Leeden live vanaf het uh, voetbalveld. Dus wat dat betreft hebben we weer tijd weer voor andere dingen. Uh, wat gaan we doen? Natuurlijk ook de vaste items. Uh, die zullen zeker niet ontbreken. Uh, we hebben natuurlijk de evenementenagenda. Uh, en vandaag is ook een mooi evenement aan de gang, hè? De Reddingbootdag. Dus u bent van harte welkom bij de... Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Om uh, kennis te maken met uh, het reddingsstation Zandvoort. Dat is de hele dag. En uh, u kan uh, daar geïnformeerd worden over eventueel donateurschap. U kunt de Annie Paulussen uh, in actie zien zelfs. En wie weet dat u nog mee mag varen. Maar dat, uh, dat is even onder voorbehoud. Uh, en wellicht als u donateur wil worden, kunt u zich opgeven daarvoor. Want het is allemaal voor uh, ja, dus donateurs. Die, die, die, die, dat geld hebben ze nodig. Verder hebben ze geen inkomsten. Maar in ieder geval vandaag de hele dag dus de grote reddingbootdag. Uh, uh, vanuit uh, de, uh, ja, hoe noem je dat? Reddingbootdag, hoe heet, hoe heet het zo'n uh, ding? Uh, het uh, station. station. juist, dat was, dat was het woord waar ik zocht. Vanaf het station... Uh, en uh, u kunt ook zien wat voor apparatuur ze gebruiken en wat voor kleding ze allemaal nodig hebben. Dus heel informatief. En het duurt allemaal tot vier uur. Goed, dat was even een evenement alvast vooraf. Het dier van de week ontbreekt ook niet. We hebben weer een nieuw dier van de week en die luistert naar de naam Lars. Het gedicht van de week. Ja, ik vind dat als ik jarig ben, dan mag ik ook wel eens een keer gedicht uitzoeken. En uh, ik denk, ik doe een hele leuke... Ik heb hem ooit al een keer eerder gedaan, uh, want het is uh, toch, toch een beetje... Uh, ja, het, is, het is het Nederlands, maar je moet er wel een dialect voor kunnen. En het thema van het gedicht van de week is heimwee. Nou, hoe vind je het? Vind je het toepasselijk? Helemaal goed. Helemaal goed. Ik ben heel benieuwd, albert uh, het ja? het Gedicht van de week, heimwee. Uiteraard ontbreekt ook Zandvoorts nieuws in het kort niet. Uh, om tien over half drie na het weer... Uh, herhalen we het interview wat onze collega Ben Zonneveld vanmorgen had... tijdens Goedemorgen Zandvoort met uh, Ernst Brokmeijer. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de komende evenementen. En dan met name 4 en 5 mei. Uh, dat uh, het eerste uur in ieder geval. Het Tweede uur uh, gaan, we, uh, gaan we live uh, over de grens. We gaan helemaal naar Palma de Mallorca. En dan denk je, wat gaan we daar dan doen? Ja, geen idee eigenlijk. Nou, we hebben wel eens in het verleden ook uh, meerdere keren uh, uh, naar, zijn we geschakeld naar Saint-Tropez. Want daar was onze bootman ook altijd aanwezig. En zijn collega-bootman, uh, Bob uh, Schutte die is momenteel op de, uh, een grote zeiljachtenbeurs uh, in Palma de Mallorca. En uh, we gaan dus even met hem bellen. Want hij heeft zich de laatste tijd toegelegd op de grotere jachten. Ik bedoel, hij is altijd al actief bij de kleinere motorboten en zeiljachten. Maar hij heeft zich nu ook toegelegd op de grotere boten. Nou, kijk of daar een markt voor is. Ja, zijn die, nou, die zijn nou, uh, zijn, zijn nou goed die, die, te die kopen die, he, natuurlijk. Die uh, hele grote voor een prikje die kan he, je ze overnemen. Die kan je voor een prikje overnemen. Maar de, gewoon uh, ook de, de, de, of daar, ondanks de, de, de uh, geldontwaarding... Schijnt dat toch een booming business te zijn? En dan heb ik het natuurlijk over de Super yachts En uh, die zijn natuurlijk uh, vrij groot. En die zijn daar ook vertegenwoordigd. Vandaar dat we even met Bob gaan uh, bellen. Rond de klok van kwart over drie. Uh, live vanaf Palma de Mallorca, vanuit de jachthaven. Over zijn bevindingen al daar en ten aanzien van zijn uh, inzichten in de botenwereld. Half vier hebben we natuurlijk de standaard, zoals gezegd, de evenementenagenda. En in het tweede uur hebben we natuurlijk ook nog gewoon Zandvoorts nieuws in het kort. Uiteraard ontbreekt om kwart over vier ook niet. Pit Report, uh, die van de week had ik al gezegd. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. We gaan er een feestje van maken en uh, meekijken doe je via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10A. Wij zeggen een hele goede middag en hier is Koen cool King Spinning round in your dance of life. Like a hurricane. Round and round. We search for love. In a world going insane. Where's the joy? Hold on tight, don't give up For love Is calling out, man, one child. there must be someone, somewhere to show the beauty and the power. Twee grote hits achter elkaar als eerste peacemaker. De lekkere we houden van Cool in the Game. Gevolgd door Sigala en Melody. Het is kwart over twee geweest. Tijd voor het nieuws in het kort. Alsof het nooit was weg geweest. De viering van Koningsdag ging door waar het twee jaar geleden was gestopt. Alles was eigenlijk hetzelfde. De Obade, de burgemeester met de kerstverse ridders... de traditionele optreden van de wapenzangers... onder leiding van Maaike Koper... demonstraties van de turn- en de dansverenigingen, de kinderspelen, de gezellige muziek bij de horecazaken... en natuurlijk de vrijmarkt... die voor een groot deel doorliep... tot, aan, tot naast het, het Louis-Davidsplein. De jeugd leefde zich de hele middag... naar hartelust uit op de speeltoestellen. Die bleken uh, toch weer een groot succes. Je hebt geen kind aan... Uh, je, hebt, je hebt geen kind aan... Al die jongens en meisjes die zich helemaal kunnen uitleven. En later op de dag begon de gezelligheid bij de cafés... en brak ook de zon door bij het wapen. Uh, was het in het begin van de middag heel druk... met zangeres Jeremy en Mark Meijer... Ook bij Mio trad een zanger op en was het gezellig druk. In de haltestraat. kwamen de festiviteiten wat later op gang en overal was wel iets te beleven van dj's dat live optredens. Lal en Hardy had een absolute topper in huis met Van Kessel live. En zo werd Koningsdag 2022 weer een heel gezellig festijn. De keerzijde is dat van zo'n Koningsdag is dat de volgende dag de sporen duidelijk zichtbaar zijn... Om Zandvoort weer schoon te krijgen is Paarne-landen daarom afgelopen donderdag hard aan de slag geweest. In de feestgebieden werd na afloop vuil afval en grof afval ingezameld van de Vrijmarkt. En er werd geveegd en gereinigd op de woensdagochtend na, na Koningsnacht. Smiddags na de Vrijmarkt en donderdagochtend. Er werden vele kilo's afval ingezameld en vuil van de straat geveegd. Burgemeester David Molenburg heeft zo vlak voor Koningsdag traditiegetrouw... een aantal koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken. In het gemeentehuis werden dinsdagmorgen onder grote belangstelling... drie zandvoortjes benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dirk Wijnans, Johan Schouten en Ed Fransen... waren onder valse voorwenselen naar het gemeentehuis gelokt... waar zij in de raadzaal hun welverdiende lintje opgespeld kregen. Ze zetten zich al decennia lang op bijzondere, bijzondere of uitzonderlijke wijze in... voor onze samenleving... De heren zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Een motorrijder is dinsdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op het circuit Zandvoort. Rond half zeven s'avonds ging het mis. De motorrijder kwam door een stuurfout en val en liep ernstig letsel op. Er wordt rekening gehouden met neurologisch trauma. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, zijn ter plaatse gekomen. De traumahelikopter landde op het circuit. De het, de, het slachtoffer is gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Op het moment van het ongeluk was de baan afgehuurd... door de motor- en autoclub Zandvoort. En de leden konden vanaf vijf uur vrij rijden. En ook afgelopen vrijdag heeft de politie Kennema-Kust... van half elf morgens tot half twaalf en van één uur tot twee uur... een snelheidscontrole gehouden op de zeeweg te Overveen. De controle is gedaan met een uit de hand te bedienen laser. Een lasergun meet de snelheid waarmee een auto op het apparaat afrijdt. Hij doet dat met de snelheid van het licht... En tot drie cijfers achter de komma nauwkeurig. Een lasergun laat alleen uh, zien hoe hard iemand rijdt, maar slaat geen informatie van de automobilist op. Daarom wordt de bestuurder meestal aan de kant gezet, zeker staande gehouden. Bij de controle van afgelopen vrijdag reden maar liefst acht voertuigen van 20 km per uur boven de toegestaan snelheid. Ze hebben een bekeuring uh, gekregen voor het overschrijden van de maximum snelheid. De provincie Noord-Holland mocht de milieuvergunning verlenen aan CM.com circuit Zandvoort. Dat heeft de rechtbank in Noord-Holland dinsdagmiddag besloten... na eigen onderzoek naar de stikstofberekeningen. En hiermee blijft de natuurvergunningen tot in stand... en komt de race voorlopig niet in gevaar. Later in dit programma hebben wij daar nog een bijdrage van onze collega's van NHTV voor u. En tot slot, de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, Oekraïne raakt ons allemaal. Laten we hopen dat deze oorlog snel voorbij is. Intussen vluchten duizenden mensen uit Oekraïne om aan het geweld en de verwoestingen te ontkomen. Een deel van de vluchtelingen komt naar Nederland, zo ook naar Zandvoort. En op dit moment worden Oekraïners al opgevangen in hotels en bij particulieren. De gemeente en prewoner gaan zeer spoedig het curriedex terrein inrichten voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Tot zover. Dankjewel wel, en het nieuws is uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. En mocht je de app nog niet hebben, hij is gratis te downloaden in de Play Store. Voordat wij een volgende plaat gaan draaien, nog even een grote bericht over commotie gisteren in Zandvoort... Want heel veel mensen hadden hem gezien. De grote truck van de postcode loterij. Okay. Hij is in Zandvoort gesignaleerd op de boulevard. En bij de watertoren heeft hij een tijd op het parkeerterrein gestaan. Laat nou net morgen de grote postcode loterij kan je gaan vallen. Van meer dan 33 miljoen. Hij zou toch niet in Zandvoort gevallen zijn, hè? Nou, ja. No. Ja, de postcode loterij is daar natuurlijk meteen op uh, aangesproken. Van, ja. uh, wat deed die truck uh, daar uh, in Zandvoort? Ze zeggen, ja we zijn gewoon een proeflitsrit uh, door het land aan het uh, maken. Dat, dat dus, uh, dus het zegt uh, verder helemaal niks. En als je nou een foto opstuurt van, uh, dat je de truck uh, gezien hebt... dan kan je kans maken op een postcode loterij fiets... Geloof jij het? Geloof ik het. Ja, nou, we zullen, we zullen het morgen weten. Kan je nog loten kopen trouwens? Nou ja, ja, ja. volgens mij is dit de laatste dag uh, dat er uh, dus loten mensen, te koop zijn. Als ik u was, zou ik nog even een lot halen. Je weet het maar nooit. Ja. En, uh, in Blijswijk uh, zijn ze nog op zoek naar uh, de winnaar van uh, 12,8 miljoen van... Uh, de staatsloterij ook van de vorige maand. Ja, die, is, die zal bij het oud-papier terecht zijn. Die is nog even zoek. Nou ja, <laughs> misschien wel die grote postcode loterij kan je er in Zandvoort. Zou heel mooi zijn. Maar aan de andere kant, het is wel een beetje aan de vroege kant... als je al gesignaleerd is uh, gisteren in Zandvoort... terwijl morgen pas de grote prijs valt. We wachten af, Vol verwachting, zullen we maar zeggen. De holies zijn hier. Ook de gauw oude muziek hoor je zeker loskomen bij eigen lokale radio CFM. Ditmaal waren dat de uh, Hollies en die Air That I Breathe. Zo dadelijk het uh, weerbericht, die doen wij naar de nieuwe single van Becky G. Dicen que los borrachos no mienten Laat de zon maar schijnen met uh, deze van uh, Becky Jean. Inderdaad, half drie geweest. En uh, gaat de zon nog uh, schijnen, Albert Jan? Nee? Mm. <lacht> uh, goed, het is in ieder geval fris. Ja, dat is Daar het zijn sowieso. We het al ja, inderdaad. Het is een fris weekend. De temperatuur wordt uh, vandaag niet hoger dan 12 graden. En dat is toch 3 graden onder de norm voor de tijd van het jaar. Het weerbeeld laat veel wolken zien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Heel lokaal is een spitterbuitje mogelijk, maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait uit het noorden en is meestal matig, maar deze noordenwind maakt het voor het gevoel nog wat frisser dan het al is. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Het komt af naar een graad of vier. Morgen zijn er weer wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Er is een kleine kans op een bui en het wordt 13 graden. Maandag zijn er perioden met zon. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noorden tot noordoostenwind... loopt het kwik op naar 15 graden. Dinsdag zijn er weer wat meer wolken, maar ook dan schijnt geregeld de zon. En er is een kleine kans op een bui. Het kwik stijgt naar 14 graden en er waait een matige noordenwind. Woensdag zijn er perioden met zon. Het blijft droog en het wordt 15 graden. Ook donderdag bevrijdingsdag wordt het een graad of 15 en daarbij schijnt de zon flink. Maar er is ook een kleine buienkans. En tot slot, vanaf vrijdag wordt het geleidelijk zachter. Het kwik stijgt naar 16 graden op vrijdag naar 19 graden. En vanaf woensdag, weer naar, uh, vanaf woensdag uh, 11 mei wordt het dus beter weer. Al dus Rico Schreuder, maar voorlopig uh, een beetje frissig, regenachtig en koud. Gert nou de temperatuurmeter op ons sint bovenop Palace Hotel geeft op dit moment 9,1 graden aan en een gevoelstemperatuur van 7 graden. Dus we zeggen koud hè, dus ga je naar buiten, het leek je goed aan. Dat was het weer. En het weer kan je ook nalezen op onze CFM app. En dan blijf je op de hoogte ook van het speciale weer hier in Zandvoort. Dank aan Rika Weer voor het weerbericht wat je zojuist hoorde. Wij gaan weer lekkere muziek voor je draaien. Hier is Camouflage. They seemed to go right through him Just as if he wasn't there And in the morning we both took a chance and ran And it was near the riverbank When the ambush came on top of us And I thought it was the end We were had Then a bullet with my name on it Came buzzing through a bush And that big marini just swatted With his head like I was a fly and weird about him. Because when I turned around, he was picking a big palm tree right up out of the ground and swatting those Charlies with it from here to kingdom come. When he led me out of danger, I saw my camp and waved goodbye. But he just winked at me from the jungle and then was gone. When I got back to my HQ, I told him about my night.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 December 5 and said his only wish was to save a young marine caught in a barrage. So here, take his dog tag, son, though he wants you to have it now. And we both said a prayer for a big marine named Camouflage. What? Whoa, whoa, whoa, whoa, Camel oh, oh, oh, oh, oh, Camouflage. Things are never quite the way they seem. you're in a jungle fight and you feel a presence near or in your mind, you hear a voice that will launch. Just be thankful that you're not alone and you've got some company from a big marine the boys call Camel. Wow We hebben ditmaal de live uitvoering van de Camouflage van Stan Ridgway. We gingen daarmee terug naar 1991 alweer. Alweer een hele tijd geleden. Zodat ik alles over 4 en 5 mei. En de voorzitter van het comité, die weet er alles van. Die hebben het over Ernst Brokmeijer. Maar eerst deze van Robert Plant. Hier is Big Log. en de Big Lock. Ik zit toch nog even met die uh, truck van uh, de postcode loterij, uh, <lacht> Albert-Jan. Want ik had het er met jou over. Ja. En uh, ja, ik ben al meer trots uh, nu dat ik uh, in ieder geval één lot uh, heb. Maar uh, jij hebt er zowaar twee, hè? Ja, jeetje. Als een als administratie nou maar klopt. <lacht> ja, inderdaad. Wel betaald ook en zo. Uh... Ja, maar ik ga niet budgetteren vast. Ik, waardoor, <lacht> ik ga ervan uit dat hij inderdaad met een rondreis bezig is... Maar goed, uh, hij staat wel dichtbij. Ja, zeggen. heel dichtbij. Dus uh, ja, nou ja, een proefrit. Inderdaad, als je maar op Salford blijft, dan uh, vind ik het goed. Ja. En dan wel in uh, Oud-Noord uh, en omgeving. <laughs> dan, uh, dan ga ik uh, akkoord. We Jij zullen, ook? We zullen het meemaken. Helemaal goed. Nou, we gaan het hebben over... Uh, ja, Koningsdag hebben we achter de rug. Dat ja. is zo'n uh, mooi groot feest. De vier en vijf mei zit het er aan te komen. En vanmorgen... Uh, Tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort hadden we als presentator Ben Zonneveld een interview met Ernst Brokmeijer, de voorzitter van het organisatiecomité. Ja, het zijn in principe twee organisatiecomité's, één voor 4 mei en één voor 5 mei. Maar die spraken uitvoerig over 4 mei herdenking en de bevrijdingsdag viering. En hoe het programma er in Zandvoort uit komt te zien. Aankomende week twee stukken voor... De Stichting Nationale, Viering Nationale Feestdagen? Ja, eigenlijk voor twee stichtingen. Er is echt een 4-mei-comité... Oh ja? die zich echt bezighoudt met de 4-mei-herdenkingen. En inderdaad, de, de Stichting Viering Nationale Feestdagen... die uh, doet 5 mei, daar zit wel overlap in. Heel nou, lange vraag, uh, dat, uh, ja. ja, Er wel zijn ook wel ver. wat bestuursleden die echt alleen het een doen... of alleen het ander doen. Maar het zijn echt twee losse organisaties. Dat is voor de buitenwereld helemaal niet spannend. Waar het om gaat, is dat in Zandvoort... zowel 4 mei als 5 mei uitgebreid wordt stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog, de herdenkingen op 4 mei... en we op 5 mei met elkaar uh, mm -hmm. ja, vieren... dat we uh, gelukkig in vrijheid in dit mooie land... waar we altijd wat over te mopperen hebben... Ja. maar toch in dit mooie ja. land uh, met elkaar uh, mogen leven. Uh, 4 mei, de, uh, de herdenking... ik, ja, ik vind doodherdenking altijd zo'n zwaar woord. Ik heb veel meer slachtoffers van de herdenking want ja. we praten natuurlijk niet meer alleen over uh, uh, de, uh, de Wereldoorlog... Er wordt nu ook gesproken over bijna alle slachtoffers. Ja, ja, dit, ja en, en, en voor het goede zijn twee herdenkingen. Hè. We beginnen ja. om twaalf uur met de herdenking bij het Joods monument. Die is uh, specifiek voor. Die is echt, um, echt nog gericht op, op uh, alle Joodse slachtoffers um, um, uh, van, de Wereldoorlog? Uh, van de Tweede Wereldoorlog. Um, op, op een vind ik altijd bijzondere plek. Vlak naast de plek waar um, nou, ik maar zeggen, de laatste synagoge. De synagoge stond vlak voor de oorlog. Die ook in de oorlog met de grond gelijk gemaakt is. En waar natuurlijk sinds afgelopen jaren een prachtig nieuw monument eigenlijk, is uh, opgezet. Dit wordt, uh, de, de opening was er, hè? de indienststelling van het ja. monument moet je eigenlijk zeggen, want het is nu geen opening. Uh, dit is eigenlijk de eerste herdenking die bij dat nieuwe monument dit, gaat plaatsvinden. Klopt, klopt, dit is de, de eerste herdenking. En um, um, ja, dat is toch wel heel bijzonder. Ik weet dat uh, we daar een apart comité heeft, daar hmm. echt heel nou, ziel en zaligheid in gelegd. Um, um, om dat monument voor elkaar te krijgen, met, met uh, crowdfunding, mensen die daar naar hebben bijgedragen. Um, heel veel betrokkenheid. En je merkt ook dat de, de gemeenschap eromheen is ook heel betrokken. Het is iets, he, um, je hoort ook vaak wel in de algemene zin, van, ach, het is al uh, zo lang geleden en leeft dat nog? Ja, dat leeft. En misschien in een jaar als deze, en dat zie je eigenlijk al een paar jaar, misschien nog wel meer. Uh, zowel voor he, de, de Joodse gemeenschap zie je toch ook in de hele wereld het nodige gebeuren. Uh, voor de, de. Ik noem hem altijd even de grote herdenking, s'avonds. Uh, we zien. Uh, nou, uh, een paar duizend kilometer van huis. elke dag de meest verschrikkelijke dingen voorbij komen. Uh, en natuurlijk, die herdenking is echt. Uh, voor groot deel gericht op. Uh, de Nederlanders die gestreden hebben. in de Tweede Wereldoorlog. in uh, overzeese gebieden. Uh, maar ik denk dat toch ook voor heel veel mensen. in hun achterhoofd hebben. wat er nu, vandaag de dag gebeurt. Uh, we hebben altijd de mooie kreet: nooit meer. Ja, we zien toch om ja. ons heen, helaas dat ondanks dat we dat met z'n allen heel graag willen... dat we soms niet bij machten zijn om daar uh, iets mee te doen. En ik denk dat daarom dit soort dagen ook zo belangrijk zijn... voor volwassenen, maar ook voor kinderen en jeugd... om dat, uh, om dat mee te krijgen. Over kinderen en jeugd... Uh, um, zie, zie jij uh, verjonging in, uh, in, in de mensen die meedoen? Um, Ik nou, weet wel dat de scholen hebben een, bijvoorbeeld een vliegersmonument uh, ja. geadopteerd. En dat is jeugd. Nou, de scholen hebben eigenlijk allemaal een monument geadopteerd. En dat betekent ook dat bij uh, uh, alle herdenkingen zijn ook schoolkinderen betrokken. Uh, uh, dat betekent dat onder andere s'avonds uh, uh, de, de kinderen van de uh, Nicolaas-school bij het monument gedichten lezen. Uh, de Marias-school is betrokken. De Oranje-Nassau-school is betrokken. Dus alle scholen leveren kinderen die bij het monument wat zij geadopteerd hebben. Uh, een gedicht voorlezen, of, of twee gedichten. Er uh, wordt ook in de klas aandacht aan besteed. Uh, een aantal mensen van de 4-mei-comité zijn recent naar Amsterdam geweest... met de schoolklas. Dus um, er wordt op dat vlak heel erg gekeken naar jeugd. Um, maar we zien ook wel een trend al jaren... dat zowel onder andere bij de Stille Tocht, maar ook bij het Joodsmonument... toch ook steeds meer jonge ouders hun kinderen meenemen... Um, en, en dus daar ook voor jongen plaatsvindt. Dus dat... Vind ik altijd wel heel goed om te zien. Ja, zeker de gebeurtenissen die je al aanhaalt, die er nu bezig zijn. Uh, uh, geeft het weer een heel ander blikveld. Want er gebeurt natuurlijk van alles met slachtoffers. Er worden dagelijks nu heel veel slachtoffers gemaakt. Dus dat is toch heel belangrijk om, om daar even bij stil te staan. Uh, 12 uur Joost Monument. Ja. Uh, Mensen gaan wandelen vanaf het raadhuis naar... Uh, nee, gaat nee dit, dit jaar is het een iets ander uh, opzet. Het begint uh, gewoon om 12 uur bij het Joods Monument. Oké, er wordt niet gewandeld? Er wordt niet, uh, misschien wel gewandeld, maar niet uh, collectief, laten we okay. het zo zeggen. Um, um, daar is eigenlijk een programma um, um, op twee vlakken. Met, met invulling vanuit nou, onder andere de gemeente. Burgemeester Molenburg die een toespraak houdt. We hebben de jeugd van de Maria School die gedichten voorlezen... Een heel mooi uh, gedicht en voordrecht van een uh, scholieren van de ONS. Um, en we hebben daar invulling vanuit de Joodse gemeente uh, Noord-Holland. Uh, met de heer Rozenberg die uh, een, uh, eigenlijk al, al jaren een, uh, een gebed opleest. Uh, de rabbijn uh, Spiro die aanwezig is. Uh, en dit jaar uh, ook daar wat verjonging. Uh, Daniel ten Brink uh, die het Jesko uh, uh, Kaddish gebed uh, voor zal lezen. Maar daarnaast ook zal zingen. Uh, dus ik denk dat dat wel een heel bijzonder uh, moment ja. zal zijn. Uh, en we zien daar ook dat ja, een nieuw monument, ook een moment om, om te kijken naar de invulling. Aan de ene kant nog steeds de traditionele invulling, maar ook weer wat nieuwe elementen. Uh, ja, maar wat, ja, om, om die aandacht nog wat te vergroten. Goed, dan uh, gaan wij verder in de middag, uh, uh, is het wat rustiger, dan om 7 uur in de Hervormde Kerk. Ja. En wat is daar het programma? Ja, eigenlijk um, is daar van 7 tot half 8 een herdenkingsbijeenkomst. Um, dat doen we onder andere met het mannenkoor. Een declamatie van Yvonne Bijster. Ook weer uh, schooljeugd, um, moet ik altijd even spieken, uh, van de Oranje-Nassenschool in dit geval. Die aanwezig zijn. Um, en, en met elkaar wordt dat half uur ja, eigenlijk herdacht, uh, teruggekeken. Um, en, en na die bijeenkomst uh, vertrekt ook vanaf het Kerkplein uh, de stille tocht naar de Linnéestraat, naar het monument. En die vertrekt om half 8... En dan iets voorachter uh, komt de stille tocht aan bij, uh, bij het monument. Uh, ook daar zien we dat steeds meer mensen ook uh, daar al staan. Dus uh, uh, ook elk jaar wordt daar de groep iets groter. Dat is ook fijn om te zien. Uh, en dan vervolgens bij het monument uh, wordt om acht uur twee minuten stilte gehouden. Zijn daarna ook een, een aantal korte voordrachten. Uh, en worden bloemen gelegd door de verschillende instanties. Oké, okay, dat is dan uh, de herdenking. Uh... Iedereen mag de kerk in en mag mee wandelen, toch? Iedereen is uh, welkom. Uh, iedereen uh, mag daarbij aanwezig zijn. Graag zelfs. Um, hè, dus um, eigenlijk het hele programma, zowel s'middags als, middags als s avonds... is voor iedereen die, uh, die dat wil. Um, um, wat wel altijd fijn is, hè, we hebben, zowel bij, bij, bij beide monumenten... zijn er een aantal organisaties die bloemen leggen. Een aantal daarvan zijn al vooraf aangemeld. Het heel belangrijk om te noemen dat... Uh, s'avonds ook wel echt een, een mooie bijdrage is van de veteranen Zandvoort die uh, mm. echt een prominente plek krijgen ook een uh, uh, bloemlegging doen bij het monument um, en ik denk dat die balans ook mooi is hè. aan de ene kant de veteranen aan de andere kant de jeugd in dit geval s'avonds de Nicolas school. Oh. Um, um, eigenlijk vanuit verschillende perspectief maar wel met dezelfde gedachten een stuk herdenken van wat er, uh, wat er gebeurd is dan uh, dat is de herdenking de volgende dag uh, vieren, vieren wij ja. hoe gaan we dat doen nou, ik, ik, en volgens mij mag ik al heel wat jaren hier aanschuiven over 5 mei. Uh, dan begin ik altijd dat ik het nog steeds heel jammer vind... dat maar een deel van de mensen dat dit jaar kan vieren. Um, omdat we in Nederland maar één keer in de vijf jaar een uh, officiële vrije dag hebben. Ik vind dat uh, echt belachelijk. En, uh, uh, nou, Moet je terug het naar de jaarlijks. Wat mij betreft ja. um, um, en wat ik al in de intro zei... Ook, ook in dit soort jaren is het denk ik extra belangrijk... om. Uh, om die vrijheid te vieren. Ja? Uh, maar goed, daar kunnen wij samen niet veranderen, Ben. Nee. Um, nee we, we hebben een aantal um, wat kleinere programmaonderdelen, maar zeker niet minder leuk. Um, in de ochtenduren uh, in het centrum... zijn een aantal militaire voertuigen beschikbaar... waar uh, jeugd en jongvolwassenen een rondrit mee kunnen maken. En dat gaat vanaf het Raadhuisplein... van negen tot half twee. Um, dat zijn ook oude voertuigen. Um, um, ook helemaal in de, de stijl van de bevrijders... Um, vind ik altijd wat, wat, ja, geeft ook wat extra reuring en misschien ook wel een klein beetje idee zoals dat um, bij de bevrijding geweest is mm -hmm. he, overal in Nederland waar de Canadezen, de Amerikanen naar binnen rolden uh, auto's vol met ja, uh, van alles ja, uh, de jongens en meiden dansen op straat want uh, de bevrijding was er nou ja, dat, uh, dat in de ochtend die militaire voertuigen, mm -hmm. rondrit um, is daar mogelijk tegelijkertijd um, is um, in het centrum een springkussen voor de allerkleinste Um, is een hele leuke uh, stoepkrijtwedstrijd... Uh, met het thema vier vrijheid, waarbij uh, jonge jeugd zich helemaal kan uitleven... Uh, en uh, hopelijk de mooiste uh, tekeningen gaat maken. Uh, de, dus dat is Waar vooral, is dat stoepkrijt? Uh, dat is uh, rond het Raadhuisplein. Okay. Uh, en um, ja, dat is eigenlijk vooral het ochtenddeel. Mm -hmm. uh, en in de middag uh, uh, zitten we in de krocht. We hebben altijd uh, de traditionele uh, senioren... 55-plus bingo. Een hele gezellige middag altijd met... Uh, het uh, iets oudere deel van, uh, van Zandvoort, uh, waarbij we gezellig een hapje en een drankje, uh, de bingo, een loterij hebben en er echt een leuke middag van maken. En dat doen we al jaren samen met de Seniorenvereniging Zandvoort. Uh, bieden wij dat aan aan de, de ouderen van Zandvoort? Mm -hmm. Die, uh, nou, we worden met z'n allen steeds ouder... dus het wordt ook steeds drukker in de krocht. Moet je je opgeven of uh, kan je er binnen wandelen? Nee, um, um, je moet vooraf uh, een kaartje aanvragen. Uh, um, dat kan telefonisch, dat was de afgelopen twee dagen. Maar uh, mensen hebben geluk, want nog niet alle kaarten zijn op. Uh, ik denk dat toch misschien een paar mensen... of dat vanwege de corona is of misschien toch nog wat huiverig zijn. Dus zou je nog willen komen, er is nog een beperkt aantal kaarten... Uh, dan kun je maandag bellen tussen 9 en 11. Uh, dan moet ik even spieken hoor, naar zoveel nummers. Naar nummer 023 5718205. 5718205. Dat kan tussen 9 en 11. Uh, en dan kun je nog kans maken op een, uh, op een kaartje en erbij zijn. Ja, nou er gaan nog iets van 300 in geloof ik. Ja, dus... nou, iets minder. Iets minder. Ja, iets minder. <laughs> ja, je moet natuurlijk ook een beetje kunnen zitten als je gaat, uh, zeker, zeker. gaat bingo en zo. Dat is het programma van uh, de vijfde. Ja. Um, in het dorp zelf. Uh, is daar nog initiatieven van, van uh, ondernemers? Ja, ik zou bijna zeggen vast wel. Maar ik heb daar op dit moment nog niet Geen heel zichter. veel van gehoord. Nee, nee we natuurlijk, wat we op Koningsdag zien. Uh, en natuurlijk fantastisch hoe uh, ook de horeca in het hele centrum... en op alle andere plekken er uh, mede uh, met de inwoners een feest van maakt. Ik ga er ook zeker vanuit dat er op 5 mei uh, wel her en der wat uh, zal gebeuren. Maar ik heb nog niets heel concreet voorbij zien komen. Uh, melden ze dat wel voor uh, Koningendag eigenlijk? Uh, voor Koningendag hebben we heel goed overleg met, uh, met de stichting ZEP. En de, de organisatie ook van de muziekfestivals. Mm -hmm. uh, en we stemmen dat ook met elkaar af. We, we, nou ja, we organiseren het bijna zeggen met elkaar. We zijn dag. natuurlijk verantwoordelijk voor, uh, voor het horecadeel en de podia. Wij doen de activiteiten eromheen, maar daar is een uh, heel goed overleg uh, mee. Dankjewel Eerst voor het uitleggen over het programma van aankomende 4 en 5 mei. Vanmorgen was dat live te horen bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. Wij gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op zaterdag Wij zeggen graag tot zometeen voor het ja, tweede deel van dit radioprogramma. En dit is de laatste voor drie uur. Belinda Carlyle tot zo.